Streepje Ask. En goedemiddag allemaal. Uh, welkom bij uh, het Bartimeus iPhone iPad vragenuur van vrijdag 7 september. Ik geloof dat het nummer 1, 2, 32 is of zo, maar goed, dat heb ik niet echt bijgehouden. Uh, nogmaals welkom. Dirk is er vandaag niet. Die zit nog in Macedonië of is inmiddels op de terugreis. Maar goed, we gaan het uh, gewoon zonder hem. Gaat het ons ook best lukken? Ik zal jullie vertellen wat we allemaal gaan doen. Uh, om te beginnen, uh, natuurlijk de vragen die via iAsk zijn binnengekomen. Dat zijn er een paar. Dan gaat Nancy een hele leuke app bespreken: D's en T's. Dan kom ik met Showboard, vind ik ook een hele leuke app. Daar was ook nog een vraag uh, in iHouse over binnengekomen. Die hoop ik dan meteen te kunnen beantwoorden. Uh, dan gaat Nancy weer verder met Keeper. En Nancy gaat verder met Microphone. Ik heb hem nog niet in de chat gezien. Maar ze zal zo wel komen. En dan de vragen die via de chat dus nu binnenkomen. En verder de rest. <laughs> heb ik het maar genoemd. Ehm... Um, ik ga meteen maar beginnen met de vragen die via iAsk zijn binnengekomen. Twee mensen hebben eigenlijk uh, hetzelfde gevraagd. Dat ging over de Rabo-app. Ik denk dat ik gewoon even voor uh, ieders uh, gemak en uh, ook voor mijn beeld even het woord aan Ruud geef. Want Ruud, jij had een uitgebreide mail erover geschreven. Um, iemand anders die um, vroeg of wij de app eventueel zouden kunnen bespreken. Omdat wij een um, toegankelijkheids um, bedrijf zijn, nou dat zijn wij niet echt de Stichting Accessibility is dat maar het probleem met het bespreken van zo'n app is natuurlijk altijd het uh, privacy gedoe, um, ik kan die app natuurlijk wel bespreken, ik heb mezelf ook, alhoewel ik er heel weinig mee doe ik kijk alleen naar mijn saldo, wij doen het meest met de ING app en het is natuurlijk lastig om zo'n app te, te gaan bespreken, omdat je dan ook uh, allerlei gegevens van, uh, van die persoon die we gaan bespreken gaat tegenkomen. Ruud, ik geef de microfoon even aan jou en uh, dan mag jij even vertellen welke problemen je tegenkomt. En of er dan inderdaad misschien al antwoorden van mensen zijn. Ik heb ze nog niet in het voice-over gezien. Het is alleen maar de problematiek. Maar misschien is er hier iemand die al uh, een beetje weet... hoe je eventueel dingen zou kunnen oplossen. Um, wat eigenlijk het, het probleem is... er is een update geweest recentelijk... Um, die er wel voor heeft gezorgd... dat het er allemaal wat netter uitziet naar mijn gevoel. En het... Uh, het probleem wat ik ermee heb ik, heb ik had een probleem met een vraag um, en dat uh, heeft beide betrekkingen op het scherm nieuwe opdracht uh, dus je kiest voor betalen dan krijg je zo'n schermpje met een aantal invulvelden er staat achter het veld bedrag als ik het uit mijn hoofd zeg staat een knop geldkiezer als je die aantikt dan krijg je allerlei uh, bedragen 100 euro, 50 euro, 20 euro tot 1 cent ik heb geen flauw idee wat je daarmee moet. Dus dat is vraag 1. En het probleem dat ik heb. En dat vind ik echt vervelend. Is aan het eind van dat scherm. Uh, staat een pictogrammetje. Um, omschrijving. Slash betalingskenmerk. Zoiets dergelijks. Je zou denken als je dat dubbeltikt. Dat er zich dan een tekstveld opent. Waarin je dan wel de omschrijving. Dan wel het betalingskenmerk kan invoeren. Maar ik krijg dat dus niet voor elkaar, op geen enkele manier. En dat is vervelend, want dan moet je dus uh, een betaling versturen zonder omschrijving. En in dit geval was het een accept giro, dan is het natuurlijk helemaal erg onhandig Dus ja, wie het weet mag het zeggen. Vooralsnog blijft het heel stil, dat is triest. Nou is die update natuurlijk vrij vers. Wat ik me afvroeg Ruud, er zijn soms knoppen waarop iemand die kan zien al dubbel moet tikken. En dat betekent dan voor ons dat wij er drie keer op moeten tikken. Uh, ik heb zo'n zo knop gezien in bijvoorbeeld uh, de, de Captain-app. Um, heb jij dat al eens geprobeerd? En mijn tweede vraag, heb je die, uh, uh, die kiezer om het bedrag te kiezen echt nodig? Of is er ook nog een veld waarbij je zelf het bedrag kan invoeren? Het laatste jaar. Er is gewoon een, een invoerveld. Uh, bedrag heet dat. Als je dat dubbeltikt. Dan wordt het bewerkbaar. Dan kun je elk bedrag uh, invoeren wat je wil. Zelfs nog scheiden in uh, uh, hele euro's en centen. Uh, dus je, je hebt een veld voor hele euro's. En een veld voor centen. Daar kun je tussen heen en weer tappen. Dat is allemaal prima. Dus inderdaad die knop heb je niet echt nodig. Ik ben er alleen nieuwsgierig naar. Ja, nou, want hij zit er niet voor niks. Dus ik heb altijd iets van, nou, wat, wat moet ik daarmee? Uh, wat dat uh, dubbel tikken betreft, dat heb ik niet geprobeerd om dat drie keer te doen. Dat zou ik inderdaad eens kunnen. Het zou wel gek zijn, want al die andere velden kun je gewoon met twee tikjes één vinger, twee tikken uh, openmaken. Dus dat, dat zou dan een uitzondering zijn. Wat je in ieder geval zou kunnen proberen, is uh, om uh, de hints weer even aan te zetten. En kijken, als je die al uit hebt staan, wat voice-over erover zegt. Want misschien moet je wel dubbel tikken en vasthouden. Ik, ik doe maar een gooi. Ik uh, zal het zelf ook eens gaan proberen. Zoals ik al net al zei, ik doe heel weinig met, uh, met de rabo web uh, Zijn er andere mensen die hier al ervaring mee hebben met deze update? Nou, het blijft angstig stil. Ruud, dus ik, uh, ik ben bang dat je op dit moment even met een onbevredigd gevoel moet blijven zitten. Uh, wat ik, no ik had nog wel één vraag. Als je die, die uh, geldkiezer, uh, die knop aantikt, dan kun je dus al die bedragen tikken. Als je één zo'n bedrag dubbel tikt, uh, gaat er dan iets gebeuren of doet dat ding helemaal niks? Nee, nee het gekke is inderdaad dat uh, je krijgt dan dus een, een lijstje van bedragen. Kun je gewoon rechtsvegend doorheen. Dus dan denk je van oké, okay, ik kan zo'n bedrag selecteren. Ik tik op volgende. Uh, en het, uh, dan staat het erin. Maar dat is dus weer niet zo. Dus wat het nou voor nut heeft, geen flauw idee. Maar goed, dat is allemaal uh, voor de spielerij. Ik bedoel, daar kun je dus omheen. Maar inderdaad, die uh, omschrijving en dat kenmerk, daar kun je niet omheen. En nou, dat is lastig. Dus uh, daar had ik graag een oplossing voor gehad. Maar ja, blijkt in ieder geval... Nu niet uh, uit te komen. Nou, misschien kom ik er nog uit. En als ik het weet, dan uh, laat ik dat op de een of andere manier wel horen. Ja, en uh, die vraag die blijft natuurlijk in de staan. Dus mochten, mochten wij iets weten, dan ga jij dat ook zeker horen. En dan zullen we dat ook melden in het vragenuur. Um, ik, hoor, ik las ook in het forum dat er ook nog steeds niet iets gedaan is aan uh, het plaatje. Dat je krijgt als je met de random reader moet overmaken of die moet gebruiken. Dat getal staat nog steeds in een plaatje. Dus dat levert ook nog steeds problemen op bij het geld overmaken um, met de Rabo-app. Oké. Okay, um is er nog meer te vertellen over de Rabo-app? Ik laat hem nog even los, anders ga ik door met de volgende, iask vraag. Nou, wat dat laatste betreft, dat is waar, denk ik. Ik heb het nog niet ervaren, maar ik neem aan dat dat zo is. Maar wat ze nu wel gedaan hebben, dat vind ik op zich nog wel slim... is dat je nu een opdracht kunt geven... En als het ware kunt uitstellen, als je hem dan binnen 24 uur met internetbankieren via je pc uh, doet... ...dan kun je hem alsnog met je random reader uh, verwerken. Ja, uh, voor wat het waard is natuurlijk, want je wilt natuurlijk uh, de zaak gelijk afmaken en wegsturen... Maar je kunt het dus inderdaad hebben dat je, uh, nou ja, dat je hem laat staan 24 uur. als je binnen die tijd uh, inlogt met je pc op de Rabobank en met je random reader uh, daar uh, aan de gang gaat. Dan kun je hem alsnog versturen. Dat had ik ook ergens gelezen. Ja, uh, Met de, toch wel de opmerking van verschillende mensen van de Rabo had beloofd dit soort dingen uh, te verbeteren. En men vindt het jammer dat dat nog niet gebeurd is. Nou, daar kunnen we ons alleen maar bij aansluiten. En we gaan ervan uit dat er in ieder geval weer bij de Rabo aan de bel getrokken gaat worden. Oké, okay, dat was dan de Rabo. Gaan we over naar het volgende? Um, dat was de Rabo. Even kijken, jongens. Dan moet ik even naar een ander bestandje. Dit zijn het mailtje van Ruud. Uh, ja, er was een vraag binnengekomen over twee appjes: um, hoofdletter G, koptekst. Kabeltje beroemd. Gemeente Lelystad. Uh, hier moet ik even uit de weg. Thuisknop. Hoop skippen. Pagina 3 van Wekker Radio Starwalk. Ja, uh, over een, uh, een appje dat heette Starwalk. Dat was een, uh, een astronomisch appje waarbij je van alles kon uh, leren en zien over de sterrenhemel en satellieten en noem maar op. En de vraag was of dat appje toegankelijk was. Nou, ik heb het gekocht. En ik had het beter aan een glas bier kunnen besteden, want er gebeurt alleen maar dit als ik hem opstart. Liggend. Liggend, zegt hij. En vervolgens horen wij dit. En ik ga over mijn scherm, en mijn scherm blijft helemaal stil. Je hoort de tikjes van dat ik op een grafisch scherm zit. Zit. En ik kan ook nergens een, een, een, een knop, of weet ik wel wat, is wel mooi hè want dit is onder de podcast te laten, we. lijkt Radio 2 wel. Um, ik kan dus helemaal niets, helaas niets met deze app. Ik vind het zelf ook wel jammer, want er schijnen heel veel gegevens in te staan. en uh, Ik zal dit weer even stoppen jongens, want... Staan, zo. Zij. Dat was dus Starwalk. Ik moet eventjes, ik ga rondzingen. Dat was dus Starbuck. Uh, voor Anja, als je de podcast hoort, uh, is dus voor zover ik na kon gaan, volkomen ontoegankelijk. Ik heb gisteren Nancy er nog even naar laten kijken. En Nancy kan er zo misschien niet zo over zeggen, maar jij zag volgens mij ook alleen maar een prachtige sterrenhemel. Um, de tweede app waar zij naar vroeg heette Sleep Around. Ik heb daarnaar gezocht in de App Store. Skipper, App Store, Telefoon. Radio. Starbuck. Radio. En het enige wat hij vindt uh, als je naar uh, Sleep Around zoekt, is een wekkerradio. Uh, daar heb ik nog niet veel mee kunnen doen. Hij lijkt redelijk toegankelijk. Het is een, een, een, een ja, inderdaad wat het zegt, een wekkerradio. Je kunt dus een uh, radiostation kiezen om je te laten wekken. Wat hij verder allemaal kan, weet ik niet. Hij, uh, nogmaals, hij lijkt toegankelijk. Er zitten wat ongelabelde knoppen. Maar daar, daar, kun je, uh, daar kun je denk ik wel omheen. Maar mocht het nou inderdaad interessant zijn... dan hoop ik dat ik er van de week even tijd voor kan maken... om daar wat grondiger naar te kijken. Want misschien is het wel een hele leuke app. En er was nog een vraag van Astit over Shopboard. Maar die ga ik zo gewoon in zich heel behandelen. Dus die laat ik even liggen. Um, dat waren de vragen die bij iAsk zijn binnengekomen. Ehm... Um, ja, dan stel ik nu voor om naar uh, de bijdrage van Nancy te gaan. Ik ben even kijken of Nancy er inmiddels is. Ja, ik zie je staan. Uh, Nancy, ik uh, zou zeggen... ...start met de app en ...en daarna kom ik met Shop Word. Maar nu eerst Nancy met de app Dees Thees. Ja, sorry. Uh, er ging weer uh, van alles goed met mijn computer... Uh, even kijken hoor. deze en T's. Waar hebben we die verstopt? Volgens mij hier. Ja, 1, 2, 3. Deze en oh. um, T's. Dat schrijf je D-E-E-S. En T-E-E-S. Deze en T's. Gaat eigenlijk over uh, hoe de gram, Nederlandse grammatica in elkaar steekt. Ja, dat hebben ze... Um, tenminste vind ik leuk in stapjes verzonnen um, als je niet zeker weet of een D of T moet, gebruik, moet worden dan um, kun je de zin erbij pakken die je hebt gemaakt en vervolgens ga je stapje voor stapje een aantal vragen beantwoorden die op die zin uh, van toepassing zijn nou, ik ga het even openen het is een gratis appje trouwens Oké. Okay. Um, de eerste vraag, die, oh, de, sorry. Hij staat nu linksbovenin in de homeknop. Die, die zit uh, daar zit een homeknopje. Dan vervolgens krijg je de vraag die van toepassing is op de op de zin die jij wil maken en of jij wil weten, jij wil weten of dat een D of een T moet gebruiken. Ik krijg je een vraag. Ik schrijf even. Is het, is het werkwoord een persoonsvorm, staat hier. Nou, dan vervolgens kan ik zeggen of dat ja, ja is of nee, nee is. Nou, uh, is een werkwoord een persoonsvorm? Ja, dan wil ik eerst al even weten wat ze daar precies mee bedoelen. Nou, voordat ik ja of nee antwoord. Nou, dan zit er een derde knop. Hoe weet ik dit? Hoe weet ik dit? Nou, dat vind ik een hele interessante knop. Als ik daar op druk of dubbeltik... Dan heb ik weer in de linkerbovenhoek zeg maar klaar. Wat eigenlijk betekent dat je weer terug gaat naar de home eigenlijk. Uitleg. Okay. Dat is de titel van, uh, van dit schermpje. Hoe weet ik wat de persoonsvorm is? Hoe weet ik wat de persoonsvorm is? En dan gaan ze uitleggen dus hoe ik uh, weet wat of een werkwoord een persoonsvorm is. Nou. Er zijn drie manieren om dit te ontdekken. Ik kan dat dus op drie manieren. Maak de zin vragend. E. Maak de zin vragend. Zet de zin in. Zet de uh, zin in een andere type. Verander het aantal van het onderwerp. 3. Verander het aantal van het onderwerp. Nou, uh, als dit nog niet duidelijk is, dan kan, ik op, zien, vragen, dan kan ik nog op een van deze drie keuzes uh, tikken. Krijg, krijg ik weer een nieuw schermpje. Er zit weer linksboven in een terugknop. Te zien, vragen, de, de, de titel van dit, uh, dit schermpje. Anders in een in het werkwoord dat vooraan in de zin komt te staan, is de persoonsvorm. Voorbeeld: Tom houdt van zwemmen. Hou Tom van zwemmen. Let op. Met deze manier haal je maar één persoonsvorm uit de zin. Als er meer persoonsvormen in de zin zitten, heb je één van de andere twee manieren nodig om de andere persoonsvormen uit de zin te halen. Oké. Okay. Uh, dus hier legt hij uit van hoe kan ik weten of uh, mijn werkwoord een uh, persoonsvorm is. Nou, uh, ik ga weer even terug en ik ga nog een keertje het scherm terug. Ik weet nu wel wat, uh, of het een persoonsvorm is. Ik zeg dat het een, uh, dat het een persoonsvorm is, ja. En vervolgens uh, gaat hij mij weer een vraag stellen. Je hoorde al, hij stelt eerst de vraag, is de persoonsvorm tegenwoordige tijd of verleden tijd? Kan ik weer kiezen tussen tegenwoordig of verleden? En als ik niet weet uh, wat dit inhoudt, kan ik weer de hoe weet ik dit invullen. Ik zeg even dat het de tegenwoordige tijd is. Nog per Knop. Dan komt de volgende vraag. Nog per Hij vraagt wat het onderwerp is. Nou, in mijn uh, zin is dat de uh, zij, En uh, ik krijg een nieuw. Nou, hij geeft dus hier al aan dat ik een uh, t moet gebruiken achter de stam. Um, ik ga weer even op de home. En, uh, hop. en zo kan ik dus mijn werkwoordjes, dan, uh, ja, er zit dus heel veel grammatica informatie in dit appje. Dat, dat vind ik er ook wel mooi aan. Ik heb altijd een beetje moeite met uh, het werkwoord dat voor het voltooid deelwoord komt. Uh, maar dat heb ik uh, nu voor eeuwig en altijd uh, goed in de vingers, denk ik. Um, dat was het eventjes. Ik laat de mic eventjes los. Oké, okay, dankjewel Nens. Uh, is er nog iemand die hier een vraag over heeft? Trouwens, ik ben ook niet zo heel goed in mijn spelling. Dus ik ga dit appje zeker installeren en gebruiken. Vragen? Geen vragen? Oké, okay, dan ga ik verder met uh, Shopboard. Ja, Shopboard. Uh, halverwege de vorige week heeft iemand daar iets over gemeld in het VoiceOver-forum. Uh, ik dacht van, daar ga ik naar kijken. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik dit een hele leuke app vind. Ik gebruikte, voordat ik deze app uh, had gedownload, Supermarkt Plus. Maar ik merkte daar, ik heb dat vorige week ook al genoemd, wat problemen mee wanneer ik bij... Uh, de aanbiedingen van de C1000, waar wij onze boodschappen doen hier in de buurt, uh, dat, dat die aanbiedingenlijst niet altijd compleet was en een beetje, ja, nou ja, gewoon niet goed genoeg, wat mij betrof. En dat probleem zie ik niet bij Shopboard, dus wat mij betreft, heeft deze. Nou, vijf sterren geef ik niet gauw, maar 4,5 mag die van mij wel hebben. Ook als het gaat om de toegankelijkheid. Tenzij ik nog dingen over het hoofd zie. Ik had er met Nancy nog even naar willen kijken, maar dat is er niet meer van gekomen van de week. Want iemand schreef ook dat je niet alle winkels kon zien. Um, en het kan zijn dat dat niet zo is. Aan de andere kant heb ik ook gemerkt dat je zelf ook nog winkels kan toevoegen. Daar ga ik zo ook iets van laten zien. Oké, okay, showboard. Pagina 3 van 4. Wekker aan. Starwalk. Shopboard. Dat is die. Shopboard. Even kijken. Is dit allemaal hard genoeg? Shopboard. Ja. Shopboard. Shopboard. Voeg toe. Knop. Bezig. Hij is bezig. Kleding. Knop. Oké. Okay. Hij is klaar. Shopboard. Voeg toe. Knop. Goed. In het hoofdscherm van Shopboard. Die voeg toe knop. Laat ik even voor wat hij is. Dat komt zo. Uh, de app. Um, als je er binnenkomt, Heb je een lijstje met een aantal... Uh, Categorieën in winkels. Onderin de bekende balk, die toch in veel apps al voorkomt. Ik loop hem even langs. Uitgelicht. Geselecteerd. Winkels. Tap. 1 van 5. 1 van 5, dat zijn de winkels. Uitgelicht. Tap. Twee, Twee is van vijf. uitgelicht. Dat is eigenlijk net als in de App Store: dat uh, de appers, de mensen van de app, zo ongeveer uh, zoiets hebben van. Nou, dit is wel leuk, dus laten we dat maar in uitgelicht zetten. De derde is. Zoek. Tap. 3 van 5. De zoektap. Meelist. De uh, vierde is my List. Ik, dan. En de vijfde, van vijf. de vijfde is Ik. Daar uh, staan voornamelijk dingen die uh, te maken hebben met uh, nou, wat voor app het is, uh, verhaaltje, maar ook uh, het inloggen. En daar kom ik straks nog even op, want dat had ook te maken met de vraag van Astrid. Um, we zitten nu in, het, uh, in de eerste tab. Gameshops. Geselecteerd. Winkels. Dat zijn Knop. de winkels. Eén van vijf. Nou, we gaan A dus koptext. eerst even ons rijtje langs. Voeg toe. Supermarkten. Knop. Supermarkten. Supermarkten. Terugknop. Ik ga dus maar even ja, naar de C1000. Supermarkt. Voeg toe. Albert Heijn. Aldi. C1000. Albert Heijn. Aldi. C1000. Hou die volgorde even vast. C1000. Supermarkten. Terugknop. Supermarkten. Terugknop. We gaan nu even kijken of die al. C1000. Geselecteerd Winkels. Alle deals van C1000. Ik weet niet of ik soms te snel ben. En dat het scherm dan nog niet uh, gevuld is. Maar of dat uh, er een stukje ontoegankelijkheid in zit. Zodanig dat je eerst in het midden van het scherm moet wijzen. Om de lijst naar voren te halen. Um, nou ja, Ik zei net al. Ik, ik ben soms wat te snel. En dan ga je vegen. En dan is er nog niks. Ik heb dus nu... Binnen de C1000 een, een knop, alle aanbiedingen. Aardappelen, brood en gebak. En de verschillende categorieën. Aardappel. alle deals van C1000. Ze halen dit natuurlijk van de website. En op de website kun je die categorieën ook allemaal vinden. Nou, ik, uh, ik, zal nu even iets langer, ik zal nu even iets langer wachten. Kijken of ik inderdaad gewoon kan doorvegen. C1000, alle deals van C1000. Alle aanmerken wasmiddel, 2 plus 1 gratis, 0,0. Daar zijn ze. Alle Max. 5. Onderwis inleg kruis, ambit lucht voor frisseur toilet, amelandedressing, Bavaria Bier, 3.25, okay. euro bier. en 9 cent, 3 ga... euro en 25. Stil maar, ik ga hier even dubbel op tikken. C-1000, alle deals van C-1000, terugknop. Dan komt er een nieuw scherm. C-1000, Taakknop. Een taakknop. Bavaria Bier, Bavaria bier. 3 euro en 25 cent, 3.25, grijs. Zie de betonlist dat? 2x knop. Ja, dit is dus een ontoegankelijke knop. Zie button hup, up, up. Dan moet ik nog even met iemand bespreken wat voor knop dit zou kunnen zijn. 0, no, 0, no, kwaliteit, prijs. Geen recht. submedium, medium. medium. Knop. Uh, een up en een down. En ik vermoed dat dat gewoon de up en de down knoppen zijn uh, die je door de lijst brengen van de verschillende artikelen. Krat, 12 flesjes, dat 300 milliliter. Oké. Okay. 1 euro nou, en dan dan dan krijg je dus alle deals van C1000. Alle, alle dingen die, te maken hebben met dat uh, kratje Bavaria. Ik ga even de takenknop nemen. C1000, Knop. Attentie. Voeg toe aan My list. Knop. Nou, de eerste knop is voeg toe aan uh, mylist. Facebook. Knop. Facebook. Dan kun je dit op Facebook zetten. Twitter. Knop. Of je kunt het twitteren. Annuleren. Of annuleren. Knop. Dat annuleren doen we. C1000, taak. Nu kom ik meteen op de vraag van, uh, van Astrid. Ehm um, met deze takenknop wil je hem in My List zetten, dan moet je ingelogd zijn. Als je een account aan wil maken, dan wordt er nogal wat van je gevraagd. Maar er is ook de mogelijkheid om, um, ik kan het nu niet meer laten zien omdat ik dat een keer gedaan heb en nu steeds ingelogd ben. Er is ook een vraag of een mogelijkheid om gebruik te maken van je Facebook account. Als je dus bij het inloggen daarop tikt, dan haalt hij jouw profiel uit Facebook en dan gebruikt hij dat. En dan kun je eventueel nog uh, aangeven of je datgene wat je in MyList zet ook op Facebook wil hebben. Nou, dat wil ik niet, want ik wil eigenlijk helemaal weinig met Facebook op Facebook hebben. Dus dat is dan de mogelijkheid die je hebt. Ik zal hem eens op MyList zetten. C-1000, taak, knop. Attentie, voeg toe, voeg toe aan MyList. C-1000. Oké. Okay. C-1000, gelukt. Gelukt, hij staat op list. Ik vermoed dat dat ergens. Product is toegevoegd aan Mielist. Oké. Okay. Ik heb geen idee waar die lijst staat. Of die Dark. nou Knop. op hun website staat of ergens anders. Ik ga hier nu uitweg. Ik ga hier helemaal terug. C-1000, koek, snoep en chips. Ja, supermarkt. Dat is ook lekker. Ik pak nu even de. Zoek, top. Top. De milist Vier van tab, want daar moet nu Geselecteerd. iets gebeurd zijn. Wijzigknop. Een wijzig knop. Milist, koptekst. De koptekst van mylist. Taakknop. knop. Een takenknop. Geselecteerd. Geldige, Geselecteerd. Geldige Geselecteerd. deals. Tap 1 van twee. Geldige deals, we hebben nu twee tabbladen. Verlopen deals. Tap 2 van deals. Twee. Nou, Je kunt dus inderdaad ook als je dit aantikt, zie je de aanbiedingen die niet meer geldig zijn. Totaal, je bespaart korting. 3,25 euro en 25 cent, 1 euro en 84 cent, 36 procent. Nou, je ziet me hier meteen keurig voor mij uitgerekend wat ik bespaar. c 000. 3 euro en 25 cent. Nou, hier krijg je het hele c 000. verhaal weer. Verlopen Geselecteerd. Taak. Wat nu interessant is, is de taak. Attentie. Verstuur als e-mail. Knop. Annulier. En dat is dus de enige mogelijkheid die in de taak staan versturen als e-mail. En dat is denk ik, Astrid, wat ze bedoelen met dat je eventueel online een bestelling kan plaatsen. Dan kun je een e-mail sturen naar de winkel. Dat was ook zo in het appje Supermarkt Plus. Uh, daar had je ook de mogelijkheid om een lijst te maken en die per e-mail te versturen. En wat ze daar wel al volgens mij deden was het e-mailadres invullen. En dat doen ze hier niet. Tenminste, ik heb het hier met de C1000 uitgeprobeerd en daar kon ik hem niet vinden. Dus ik hoop dat. We ook... Hou even vast. Ik hoop dat jouw vraag daar ook mee beantwoord is. We gaan weer winkels. terug naar de winkels. Vijf. Geselecteerd. We gaan weer terug naar de winkels. Schilboord. Supermarkt voegt toe. Knop. Albert Heijn. Knop. Nu zitten we weer in de lijst met supermarkten. Albert Heijn. Aldi. Aldi. C1000. Ja, nu mis ik toch de Boni en ik wil zo graag boodschappen doen. Albert Heijn, voeg toe bij de Boni. Dus ik pak nu de vroeg toe, voeg winkels toe, voeg winkels toe, supermarkten, blader door categorieën en selecteer winkels. Albert Heijn, Aldi, Boni. Hier hebben we de Boni. De wil tikken, geselecteerd. Boni. En ik ga terug naar de Albert Heijn supermarkt. Gereed, Gereedknop. knop. En we wachten Supermarkten. Even. Nou, hoop ik. Want vanochtend ging dat wel, maar je zal altijd net zien. Supermarkten. Voeg toe. Knop. Albert Heijn. Knop. Aldi. Knop. Boni. Knop. En daar hebben we nu de boni ook in de lijst gekregen. Nu hebben ze zoiets van, hoe wil ik hem er nou weer uit hebben? Aldi. Albert Heijn. Voeg toe. Knop. En dat is een beetje vreemd. Ik pak weer de voeg toe knop. Voeg, voeg. winkels toe. Wacht even. Nee, ik ga even terug. Rij 1 tot en met 4 van 8. Voegwinkels toe. Koptekst. Supermarkt. Ho. Albert Heijn. Super. Gereed. Ik, ik moet knop. even gereed. Even terug. Supermarkt. Supermarkt. Super. Voeg toe. Albert Heijn. Adi, Boni, Nee, ja, je Albert. ziet. Voeg. Supermarkten. Ik Sport. heb hier. Wat wilde ik even laten zien? Uh, je hebt hier geen wijzigknop of zo. Dus ik moet. Supermarkt. Voeg toe. Wil ik iets knop. veranderen? Moet ik toch weer in die. Voeg toe knop zijn? Vroeg winkels toe. Boni. En nu ga ik eigenlijk iets onlogisch doen. C1000. Boni. Albert Heijn. het lijstje Addy. weer. Boni. Ik selecteer weer Boni. Geselecteerd. Boni. Albi, Albert Heijn. Supermarkt. Gereed. En ik tik knop. de gereedknop. Vroeg winkels Daar is hij. Supermarkten. Ik ga Zohoor. weer kijken. De supermarkten. Vroeg toe. Albert Heijn. Addy. C1000. En nu is de boni weer weg. Dus als ik het nu goed. Probeer te formuleren: is het zo dat als je bij het voeg toe scherm een winkel selecteert die al in de lijst staat, verdwijnt hij? En als hij nog niet in de lijst staat, komt hij erin? Nou, ik hoop dat dat een beetje duidelijk geformuleerd is. Ja, Verder kun je de verschillende categorieën kiezen en ik hoorde vorige week al iemand roepen die zei van ik word hier toch wel heel erg hebberig van, want je vindt hele leuke dingen. Nou, dit is eigenlijk zo'n beetje wat er te vertellen valt over de, de app Shopboard. Ik geef de microfoon even vrij voor vragen en of opmerkingen. Ja, um, ik wilde even iets vragen. Ik heb geen Facebook en dat wil ik ook niet hebben. Uh, maar ik begrijp dus dat als ik uh, wil toevoegen of verwijderen, dat ik dat, dat ook moet. Want ik heb dat geprobeerd. En, en toen ze begon van uh, dat ik moest inloggen uh, en registreren enzovoort. En moeten ze de, de duvel en zijn Ze vragen nog net niet om een inkomen, maar uh, wel om dingen waarvan ik zei: Ja, wat heeft dat er nou godsnaam mee te maken? Dus uh, kan ik dat ding eigenlijk niet voor, om te kopen gebruiken als ik niet ben kan inloggen? Of veel, uh, zoveel gegevens van mezelf kwijt wil. Um, heb je al geprobeerd om alleen het hoognodige in te vullen en de rest open te laten. En dan te kijken of je daar gewoon doorheen komt. Want ze vragen, hey, ik, ik roep maar het bekende wat we van internet, uh, ik, datgene wat we van internet op formulieren al kennen. Is dat de velden met sterretjes verplicht zijn en dat je de rest open kan laten. Ik weet niet hoe dat hier zit, heb je dat al geprobeerd Astrid? Met bijvoorbeeld alleen maar je naam in te voeren en dan uh, uh, verder niks. Kom je er dan doorheen? Nou je kunt kiezen tussen Facebook en e-mail. En ze mogen van mij gerust mijn e-mailadres weten. Maar dan beginnen ze ook, ja, dat is natuurlijk wel logisch. Als je iets wil bestellen, dan moeten ze natuurlijk ook je adres weten enzovoort. En dan beginnen ze je naam, je geboortedatum, al die dingen. Dan denk ik, wat heeft dat nou mee te maken als ik een kratje bier wil kopen hoe oud ik ben. Tenzij ik vier ben of zo. Maar dat heet dan ook registreren of zoiets. En dan denk ik van, ja jongens, kom, dat vind ik heel vervelend. Ja, dat snap ik. Maar ben je echt verplicht om dat te doen? Of heb je, kun je dan gewoon toch wel door uh, zonder dat je die gegevens invult? En trouwens wat ik zou doen... In... En dat deed ik vroeger ook wel eens in zo'n geval. Eigenlijk moet ik dat hier niet zeggen, maar gewoon de boel faken. E-mailadres kan ik me wel iets bij voorstellen, maar de rest gewoon dingen invullen die toch niet kloppen. Waarschijnlijk gaat daar toch niemand iets mee doen. En wat dat bestellen betreft, het enige wat ik dus kan vinden is dat je een e-mail kan versturen aan waarschijnlijk de winkel of aan jezelf... Uh, uh, met de gegevens um, van, van MyList en verder heb ik niet echt iets gezien zoals bijvoorbeeld bij thuisbezorgden dat je echt uh, dingen kan bestellen die dan bij je thuisbezorgd worden ja die registratie maar ik weet, uh, ik weet niet of dat hetzelfde is als inloggen uh, die registratie die vraagt dat allemaal en je komt er niet doorheen als je dat niet allemaal invult maar uh, ja ik begrijp dat ik dus ook niet naar MyList kan als ik niet op de een of andere manier ben ingelogd en ik wil dat dus absoluut niet via, via Facebook of zo. Nee, nee dat, is, uh, dat is dan jammer. En ik zou op dit moment nog geen oplossing weten. Ik, uh, ik wil het wel eens proberen door mijzelf er weer uit te loggen. En dan kan ik zelf even kijken wat ik allemaal tegenkom. Dus uh, ik, ga, ik ga dat even noteren voor mezelf. En dan kom ik er uh, hopelijk volgende week op terug. Of er een manier bestaat om daaromheen te kunnen. Want het is. Uh, ja, anders blijft het alleen maar uh, uh, kijken en niet kopen. Nou, ik weet wel dat als je in ieder geval als je een uh, e-mailadres e wilt hebben. En voor de rest wil je niet dat ze bekend zijn met jouw e-mailadres. Kun je natuurlijk ook een, een, een tijdig e-mailadres, dus, dat is bij mailinator.com. Dan kun je dus een naam verzinnen en dan at mailinator.com. En dan kun je later, kun je netjes vanaf mailinator inloggen zonder wachtwoord of wat dan ook. En dan kun je dan, uh, dan, geef, dan geef je de naam op die je hebt opgegeven op de site. En dan kom je in dat uh, adresboek, tenminste in dat, uh, in dat uh, veld waar, ze dus, uh, uh, waar de mailtjes voor jou terechtkomen en kun je van daaruit gewoon bevestigen. Oké, okay, misschien is dat wat, maar dan blijft de afscheid nog steeds met al die andere gegevens zitten. Dus we gaan er in ieder geval even naar kijken of je daar omheen kan. Uh, ja, dan blijft het inderdaad, als je dat niet kunt of niet wilt, blijft er in ieder geval nog het feit over dat je dus op deze manier wel alle volgertjes kan bekijken die andere mensen gewoon in de bus krijgen. En ik sprak zelf iemand die, die gewoon uh, uh, uh, goed ziet. iemand die zei van ik ben hier ook heel blij mee want ik heb gewoon geen zin om altijd in die folders te kijken en die leg ik dan opzij en dan ben ik weer te laat. Dus dit appje is voor mij ook heel handig want dan hoef ik ook niet alle websites af. Nou, ik heb er al uh, wat via dat geding uh, gekocht. Want uh, ik zag bij Blokker een uh, paar droogrekjes voor aan de verwarming. En uh, ik, ik woon vlak bij Blokker, dus dat is niet zo'n punt. <lacht> en toen kwam ik en ze zei, ja, dat was vorige week in de aanbieding. Dus ik zei, nou ja, oké, okay, als ze niet meer in de aanbieding zijn, dan hoef ik ze niet. Oh ja, ze zijn toch in de aanbieding. Nou ja, ik bedoel, dat, is, <lacht> dat vond ik prachtig. Maar uh, ik heb er dus wel, uh, wel uh, uit een aanbieding wat, wat gevonden. Maar ja, ik, ik kan het dus alleen gebruiken voor winkels waar ik zelf naartoe kan. Ja, inderdaad, dat is waar. Dat is dan misschien weer een nadeel, zeker een nadeel. Nee hoor, ik, ik vermoed dat ze maken allemaal gebruik van de, van de, de, de websites die daarachter liggen. Dus. Uh, ik zag het in ieder geval ook aan de C1000. Die, die krijgt altijd op woensdagochtend... een nieuwe lijst van aanbiedingen. En dat liep dus keurig, uh, keurig synchroon. Ik kan niet anders zeggen. Nou ja, de blokkenfolder is volgens mij behoorlijk ontoegankelijk. Dus wat dat betreft is het wel, uh, wel prima. Ik vind het, wel, uh, ik vind het ook wel leuk om te zien. Gaat het gaat Maar uh, ik wil niet uh, ja, dat registreren. Dus ze beginnen al meteen met e-mail en wachtwoord. Nou ja, dat denk ik ook van ja. En ik ga ook niet via die ingewikkelde weg. Via een tijdelijk e-mail. Dat begin ik helemaal niet aan jongens. Nee. Nou, het enige wat ik uh, dan nog tegen... Kan zeggen, Dan hoop ik dat je in ieder geval dan nog best veel plezier hebt van deze app. Voor de, in ieder geval de winkels die bij je in de buurt zijn. Uh, Oké, okay, um, nou ja, ik hoop in ieder geval dat, dat ik je vragen enigszins heb kunnen beantwoorden. Nou hoor, maar ga jij nou nog kijken of, dat, of ik er een beetje omheen kan om al die ingewikkelde de dingen die ik niet wil, allemaal wil invullen? Ga, kan je dat nog doen of is dat lastig? Nee, maar ik moet even kijken, volgens mij kan ik binnen de instellingen, of ik heet dat, dat is het meest rechtse tabblad, kan ik volgens mij uitloggen. En dan, als hij me dan even helemaal vergeten is, dan ga ik kijken, en dan ga ik het via het inloggen, via het registreren doen. En dan zal ik eens even kijken of ik daar een beetje omheen kan. Dus daar kom ik zeker nog op terug. Ik uh, ben wat later ingelogd hier en uh, over wat gaat het precies? Het gaat over de app ShopBoard. Oké. Okay. Nou, oké, okay. dan ga ik ook eens even kijken. Ik ben er helemaal nog niet geregistreerd, dus ik ga eens kijken, dus mijn kennis nog helemaal niet, dus even kijken of ik inderdaad om die zo heen kan ook. Uh, Twee, weet meer dan één, je weet het nooit. Goed, Paul, dan, uh, dan, nou, dan ben je volgende week sowieso, je bent natuurlijk altijd welkom, maar dan zeker volgende week en anders moet je maar even mailen aan mij of in het VoiceOver Forum, dan uh, komen we, gaan we daar samen in ieder geval even naar kijken. Oké, okay, uh, dan stel ik voor dat we nu, tenzij er nog iemand hier iets over wil zeggen, uh, dan moet hij nu de controle indrukken. Anders gaan we door naar Nancy met um, uh, de Keeper app of de Microphone app. Nancy, ik heb op beide gezocht en, en beide niet gevonden. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe jij ze gevonden hebt en hoe, ze in werk, hoe, hoe ik ze het beste kan vinden. Dus, uh, Nancy, hij is er weer voor jou. Um, Oké, okay, ik wil eigenlijk met de kortste en de makkelijkste beginnen. Dat is microfoon en die is van... Von Bruno of zoiets staat erbij. Uh, mijn appjes vind ik meestal gewoon uh, door uh, een van die apps te gebruiken... Uh, ...om te zien wat er in de aanbieding is of wat er, wat er gratis is op dat moment. Dus deze zal daar ergens wel tussen hebben gezeten. Um, er zijn eigenlijk veel meer van dit soort uh, appjes, dus daar moet je een beetje mee puzzelen. Um, ik heb deze er nu uitgekozen omdat die toevallig op mijn iPod stond. Um, maar er zijn er meerdere en, en, en misschien ook wel betere. Um, wat hij doet is eigenlijk niks anders dan dat hij je iPhone, uh, dat hij je iPhone kunt gebruiken als een microfoon. Ik ga het uh, zo laten horen. Ik, uh, de, deze kan dus dat alleen maar. Dat is zijn enige functie. Um, hier, ik heb nog een andere op mijn iPad staan. De Magic Microphone. Um, die kan dat dan ook. Maar die uh, kan ook je stem vervormen bijvoorbeeld. Uh, dan zat er nog een laatste. Die was, ook, die was ook niet goed toegankelijk. Maar de Mic Pro bijvoorbeeld is er ook eentje. Nou ja, het gaat er mij om. Om even uit te leggen dat er dus uh, dit soort appjes bestaan. Um, en dus eigenlijk het versterken van je stem. Ik ga hem aanzetten. Eén, twee. Oké, okay. het enige wat uh, dit appje eigenlijk heeft in beeld is een, um, is een, uh, een button, een button en, en, en dat is eigenlijk de button om te zeggen van oké okay, ik ga de microfoon aan of uitzetten. Um, voor de rest is er een functie dat als ik uh, over het scherm heen veeg omhoog of omlaag dat de volume omhoog of omlaag gaat, maar dat werkt niet met de voice over. Dus zonder de voice-over werkt dat, maar met de voiceover heb ik die functie niet, maar dan heb ik nog steeds mijn knoppen aan de zijkant. Ik uh, ga het even aanzetten, ik hoop niet dat hij gelijk gaat piepen, want hij gaat natuurlijk flink piepen. Uh... Oké, okay. testing one, two, three. Oh, ja, yeah. zoiets ongeveer. Ik weet niet of het een beetje te verstaan is, ik zoek nog een beetje naar de microfoon van, uh, van mijn iPod. Maar dit is eigenlijk het principe van een microfoon. Er zijn meer amp dingetjes of microfoons, maar dit is er eentje van. De... Oké, okay, is leuk. Zeker als je dus inderdaad een, een, een set speakers ergens hebt en je wil jezelf even versterken. Dan, en je hebt een goede kabeltje, dan hang je dus je iPhone... ...of iPod aan, uh, aan de speakerboxen en je kunt jezelf versterken. Leuk, ik wist niet dat dit soort dingen bestonden. Ik hoor dat, dat de latency, zoals het officieel heet... ...dus het uh, vertragingseffect tussen uh, datgene wat je zegt... ...en wanneer het weer uit het apparaat komt, heel erg kort is. Dus dat betekent ook dat je niet gaat stotteren door die vertraging. Dat betekent wel dat hij wat sneller gaat rondzingen. Maar goed, uh, ik vind het een leuke app. Magic Microphone, zei je, heb je die al geprobeerd? Uh, is die uh, toegankelijk, Magic Microphone? Eh, uh, nee, ik heb hem niet geprobeerd, maar dat is een kleine moeite, denk ik, want ik heb hem hier opvolgen? Uh, nee, okay. ik heb een microfoon. Nou ja, ik heb hem nu op John staan, maar je hoort uh, een beetje raar uh, sprake. Ik ga er even doorheen lopen. Dit is speaker op. Nee, Een B-knop. Ik weet niet helemaal wat dat is. Een hekje knop, ook geen idee. 1.50x. John, dat is die ik nu gebruik. Mary. Tony. Sandy. Nou, ik zal eens even Sandy doen. En, dat, en dan klik ik een beetje zo. Nou ja, het is uh, maar wat je er leuk aan vindt. Maar grappig. En uh, het is uh, toegankelijk, alleen ik weet niet waar die twee knoppen dus voor zijn. Jong, top, geselecteerd. Jong, top. Ja, dat is leuk. Uh, ik denk dat die 1,50 1, 1, uh, maal die je zag dat dat een uh, wat we noemen een pitch shifter is. Dat is dus een, uh, wat je dan doet is de toonhoogte van je stem uh, wijzigen. Dus dan krijgen we een beetje het Donald Duck effect. Als je die, uh, ik weet niet of die naar 1 te zetten is, want dan zou je stem een normaal moeten zijn. Uh, ik ga daar eens even naar kijken. Is, is ook een leuke app wat mij betreft. Nog meer mensen die hier iets over willen weten. Of iets over kunnen wij het willen. Ik kan me voorstellen dat zoiets leuk is. Als je bijvoorbeeld bij een lokale omroep werkt. En uh, jingles wil maken. Maar ik kan me ook voorstellen. Dat je bijvoorbeeld. Uh, als je rondleidingen geeft. Over dat uh, eerste. Die microfoon app. Je hangt dan uh, stel dat je uh, speakers. Een soort Walkman uh, speakers. Aan je riem. Hey, je hebt een prima uh, setje om zeg maar uh, uh, publiek of wat dan ook toe te spreken. Ja, inderdaad. Je moet alleen met dit soort dingen altijd uitkijken voor het rondzingen. Maar uh, ja, het is, uh, het is handig uh, dat dit soort appjes te zijn. Zeker weten. Ik had ook nog eventjes een uh, vraagje over de memo recorder die zelf in uh, standaard uh, bij app zit. Het is mij opgevallen als ik daarmee zeg maar een memo op wil nemen en ik wil zoeken naar de stopknop, dan praat de stem... ...van de iPhone, die praten gewoon doorheen. Is dat normaal? Ja, even voor de goede orde Gunther. We zijn nog niet aan de vragen toe. Dat komt pas uh, na uh, uh, het volgende. Maar hou hem dus even vast. Uh, uh, ik kan er eigenlijk al wel beantwoorden. Dat is inderdaad normaal. Uh, de voice-over moet natuurlijk ook aan blijven staan. En uh, ja, omdat je als je een memo inspreekt gebruik je de microfoon. Dus die microfoon neemt ook het geluid van de, van de iPhone weer meteen op. Oké, okay, geen vragen meer over de microfoon en de Magic Microfoon. Dan kunnen we door naar jouw uh, laatste app. Uh, Keeper heette die geloof ik, Nens? Om te openen. Ja, um, die doe ik op de iPad. Dus ik hoop dat het geluid ook weer oké okay is. Um, er zijn ook van dit soort uh, natuurlijk veel meer uh, appjes. Wat is het voor een appje? Het is een uh, appje om wachtwoorden te bewaren. Uh, er zijn er meerdere en ik hoor graag als uh, iemand uh, goede uh, ervaringen heeft met een ander soort uh, of een andere app hiervan. Uh, ik heb inmiddels ook Coet Wallet binnengehaald. Ik ben ook benieuwd daarnaar. Maar uh, Keeper gebruik ik nu al. Uh, wat heb je? Je hebt uh, een gratis versie. Die gebruik ik. En je hebt een betaalde versie. Het verschil daartussen is uiteindelijk uh, de... de, ja, uh, de ik, nou ja, de synchronisatie tussen de verschillende apparaten die je gebruikt. Dus uh, bijvoorbeeld als ik op de computer zit wil ik van dezelfde uh, wachtwoordendatabase gebruik maken als dat ik mijn iPhone gebruik of mijn iPad gebruik. Nou, dat kan alleen maar als je de betaalde versie uh, neemt. En dat uh, kost 9,99 per maand. Nou ja, ik doe het niet. Ik uh, gebruik gewoon één apparaat uh, om mijn wachtwoorden te gebruiken en op te slaan. Um, en ik ben ook uh, zeer benieuwd uh, wat de ervaring is van anderen. Maar ik ga even Keeper laten horen. Keeper. Keeper schrijf je met een K-E-E-P. E-R. Was Ik zit gelijk in een login, dus ik ga even mijn geheime wachtwoord invoeren. Dan moet ik denk ik eventjes de uh, voice over uitzetten, anders weten jullie mijn geheime wachtwoord. Voice over uit. Voor je aan, okay. aan de linkerkant, Keeper, edit, knop. In de linkerbovenhoek vind ik een edit knop. Uh, oh, nee, nee, knop. In de rechterbovenknop uh, vind ik een plus knopje. Oftewel, uh, ik kan er een toevoegen. Natuurlijk staan er dan al een aantal in. Die knop. Ik kan sorteren van A tot en met Z, Search. knop. Ik kan uh, zoeken in de lijst die ik al gemaakt heb. List knop. En uh, de lijst weergaven. dat is dit. Nou, de, vervolgens begint de lijst. Je hoort, ik heb hier een uh, aantal mapjes aangemaakt die met elkaar te maken hebben. Dus je kunt uh, je uh, wachtwoorden of je je gegevens kun je zeg maar uh, sorteren in eigen mapjes. Blink. Wat met social media. Nou, dit zijn mijn uh, mapjes voor nu. Dan uh, onderin Dat Vind je uh, een stuk of vijf knopjes. De eerste knop is datafold. Dat is uiteindelijk waar ik nu zit. Dat is het scherm waar ik nu zit. En uh, mijn data uiteindelijk staat. Dan heb ik een. Dat meus top. Recht. Sync, top een sync knop. 5. Nou, dat zei ik al. Dat werkt alleen bij een uh, betaalde versie. Options top. Ik heb een knop, options knop. Nou, daar gaan we zo even in kijken. El, top 4 van 5. Ik heb een helmknop. knop. Heel En ik heb een log uit knop. Als options, ik even in de options knop ga 5. kijken. Wat kan ik daar invullen? Bambo. Ik kan daar een thema voor de achtergrond. Nou ja, hij staat bij mij op bamboe, maar de achtergrond is niet zo belangrijk, denk ik. Bambo. -bambo. Thema. Auto Koptekst. Autologoed. Autologout, Dat vind ik wel fijn. Um, dus ook als ik er eventjes niet ben uh, en ik ben vergeten om zeg maar uit te loggen, dan, gaat, dan kan je hier instellen in uh, hoeveel minuten die dan zelf moet gaan uitloggen. Eén seconde. Nou, hij staat hier op één seconde. Dat vind ik wel 30. Dan krijg je security, oftewel de beveiliging. Uh, daar kan je een aantal dingen instellen. Ik veeg gewoon van links naar rechts. Oké. Okay. Wat, uh, wat hij uitspreekt is in Engels. Ik ga proberen het even in zijn Engels te vertalen. Um, dit zegt iets over, dit zit een aan- en uitknopje, zo'n schakelaartje. En uh, hij staat nu op dat als die, als er vijf keer verkeerd wordt ingelogd, met een verkeerde wachtwoord, dan uh, gaat hij alles uh, verwijderen, dus zelfdestruct, uh, zeg maar. Dus hij uh, gaat alles verwijderen. Nou, ik dacht eerst van, oeh, dat vind ik eng als dat aanstaat, want uh, ja, ik doe nog wel eens wat uh, verkeerd uh, typen. Um, maar nu las ik ergens anders wel weer van als dat gebeurt, je kunt altijd toch wel weer je data ergens vandaan halen dat die weer teruggezet wordt. Maar ik denk dat het alleen met de betaalde is, want daar kun je ook een backup maken. heb de zelfdestruct start in folders view. Uh, waar moet hij in starten in de in de folders view? Nou, dat is wel een slim idee, want dan zit je gelijk in je foldertjes. Master password. Het master password kan ik hier resetten? Nou, dat wil ik niet. Die idee dan is. Ik kan ook zeggen, nou, ik, uh, ik ga alles uh, opschonen. Ik wil uh, database leeggooien. Delete uh, database. Customise Customize. Nou, wat is... Uh, je zult dadelijk, als ik er uh, één gaat uitkiezen, merken dat er een aantal vaste velden zijn die je moet invullen. En die staan natuurlijk op zijn Engels ingesteld. En eventueel kun je hier die namen veranderen in een Nederlandse... Uh, ...header zeg maar, uh, hoofd, uh, hoe noem je dat, een koptekst of namen, labels. Um, dan hebben we nog een stukje autocorrection, Auto uh, oftewel het, uh, het uh, hoe noem je dat, Nederlands... Uh, de de, de autocorrectie zegt gewoon dat hij moet aanvullen of dat hij uh, een suggestie moet geven om het juiste woord in te vullen. Nou, dat vind ik altijd heel vervelend, maar hier kun je de schakelaars omzetten wanneer hij wel of niet dat gaat uitvoeren. Tenen, tenen, context. Oké. Okay. Overschakelen naar, overschakelen naar Beveiligd. De de Begin notities. Tik dubbel om te openen. Op Zet, Berichten. Appiezen. Sorry, ik heb even per ongeluk op een uh, verkeerd knopje gedrukt. Of tenminste, ik maakte een verkeerde veeg. En uh, vervolgens heeft hij de keeper weer afgesloten. Dus uh, ik moet weer inloggen om weer bij mijn gegevens te kunnen. Ik ga hem even de voice-over en weer even mijn wachtwoord invullen. Oké. Okay. Voice-over uit. Nee, joh. Voice-over uit. Bambo. Um, even kijken, was in de teams. Ja. Voor je soffer uit. Even kijken hoor. Het gaat lekker. Um, er is. Oh. Dat gaat goed. Ik druk iedere keer op mijn knopje dat ik niet moet doen. Ah. Kom. Oké, okay, 1, 2, 3. Van okay, de chauffeur, liefhond. Oké, en dan zit er nog iets uh, in de instellingen uh, om uh, de hoofdletters uh, ja of nee automatisch te laten uh, gaan. Zeg maar dat die begint met een hoofdletter of niet. Um, nou, dat is eigenlijk een beetje de optie. Ik ga weer terug naar mijn uh, datafold, oftewel uh, de database waar mijn uh, mapjes in staan. Dus het beginscherm waar ik net ook in zat. Ik uh, pak bijvoorbeeld de MacBart back, knop. en in de map MacBart heb ik een aantal accounts zitten uh, voor bijvoorbeeld back, Dropbox. voor Dropbox, Evenoot, Kobo, QR-Hacker QR -hacker en Skype 4, 3, 2, 1, Dropbox. nou, ik pak even de Dropbox, dat tik ik op terugknop ik krijg weer linksboven in een backknop en uh, back, knop. rechts een editknop, oftewel ik kan hier nog aanpassen als ik uh, als de dingen verkeerd staan wat net. Je hoort uh, dat dit uh, MacBart is, de hoofdmap, zeg maar. Kopie. Copie. Dropbox. De titel is Dropbox. Kopie. wat login.com. Nou, je hoort wat mijn login is. Nou, als ik doorloop, krijg ik het wachtwoord. Die ga ik natuurlijk nu niet uh, doorlopen. En um, dan krijg ik ook nog een login URL. Oftewel, ik mag. Uh, uh... Login-URL. De URL of de, de www-adres hierin gaat. http. Nou, dat, dat is eigenlijk de dingetjes die je standaard invult. In het eerste scherm had je al een plusje aan de rechterkant. Uh, dan krijg je eigenlijk een soort editveld. En dan krijg je al deze vakjes die je moet invullen. Die ik hier dus al heb ingevuld. Als ik op uh, de login-URL klik, dat, uh, of tik. Dat, dat vind ik uh, leuk aan de keeper. Is als ik daarop tik. Options. Krijg ik options? Open wit keeper. Knop. Dan kan ik zeggen open wit keeper. Open wit safari. Knop. Open wit safari kan ik zeggen. Ik kan kopieer de link, dus die, dat WWW adres dat erin cancel. zit. Knop. En ik kan een cancel knop doen. Oftewel. Link. open wit, safari. Open wit Knop. En niks mee doen. Um, als ik zeg open wit keeper, ga ik nu doen. Weg, terugknop. Dan gaat hij naar de www.dropbox.com, eh, oftewel dat www-adres wat ik had ingevuld daar. En vervolgens... Zie je, koppeling, begin van juist. Zie je, koppeling, Als ik bij de, begin van juist. bij de website aankom, dan heeft hij een extra balkje bovenin gemaakt. Ik zal hem even laten horen. Ik, terugknop. Ik heb een terugknop in dat balkje staan, die zat linksbovenin. Wat met www.datgeniel.com, knop. En daarna komen twee knoppen. En de eerste knop is je, uh, hoe noem je, dat? je gebruikersnaam. Dus waar je mee inlogt. En de tweede is je wachtwoord. Die staan dus al boven in het balkje. En het enige wat ik hoef te doen is dus te tikken. Wat met inputsgemeen.com. En hij komt in het vakje te staan waar ik dat moet Dus uh, waar ik moet inloggen met mijn gebruikersnaam. Dat heeft hij nu geplaatst, dus dat MACBAR 1 heeft hij nu geplaatst in uh, de gebruikersnaam. Nou, zo kan het ook met het wachtwoord. En vervolgens hoef ik alleen maar zijn in te doen. Dat vind ik een leuke optie binnen kiezen. Wat net? Ik denk uh, Terug, al met al een best uh, gangbaar ding. Dus overzichtelijk, makkelijk te gebruiken. Dus um, wat ik zie bij de anderen, wat, wat ik, uh, waar je eigenlijk een beetje op moet letten en waar ik naar op zoek ben. Dus als mensen zijn die daar um, uh, een andere gebruiken. Ik uh, wil graag natuurlijk uh, op allerlei uh, devices willen wil kunnen, kunnen kijken wat er in mijn database zit. En natuurlijk hou ik van gratis. En daarnaast zou ik uh, die optie welke ik net had, dat ik die uh, gebruikersnaam en die wachtwoord, en dat wachtwoord uh, erin kan klikken, vind ik ook heel prettig. Dan zijn er ook nog verschillen in uh, of je data geëncrypt is, oftewel uh, of dat het vermaakt is. Dus als, iemand, uh, als het in, uh, in andermans handen valt, dat, je, dat ze het uh, er niet zomaar bij kunnen. En dat is volgens mij deze keeper niet. En die koek vol het volgens mij wel, dus dat een beetje. Ik wil graag uh, of er uh, ervaringen zijn met dit soort uh, appjes. Uh. Nou, het blijft stil. Um, dat was ook inderdaad een vraag die bij mij opkwam. Hoe zit het met de encryptie? Dus de privacy moeten we eigenlijk zeggen op zijn Engels. Hè? Dus hoe worden de wachtwoorden versleuteld? Want die wachtwoorden die staan ergens natuurlijk op een server bij uh, de jongens die dit appje hebben gemaakt. Er zijn, ik weet dat er ook, er is laatst in NCT nog een, uh, iets over gesproken. Ik weet niet of Ruud of Paul er nog zijn. Uh, want er zijn ook Windows programma's die dit soort dingen voor je doen. En die werken dan vaak wel met 64 of 128 bits encryptie methodes. Het verbaast me eerlijk gezegd dat ze dat niet doen. Je zou zelfs kunnen verwachten dat op grond van het wachtwoord dat jij moet intikken om überhaupt in keeper te komen. Dat dat wordt gebruikt als een soort sleutel. Om de wachtwoorden die je uiteindelijk bij hen op de server dus achterlaat. Om die te, te, te, te versleutelen zeg maar. Maar dat is dus ook niet het geval. Nee, ik, ik kan in ieder geval dus de, de eerste app die ik hoor die voor de iPhone die dat kan. Uh, nou, ik weet niet of iemand anders hier nog een uh, reactie op heeft. Nee. Nou, dan, uh, het is mooi hoor, want het is geloof ik alweer vier uur geweest. Het gaat zo snel, het, het uurtje. Uh, dan komen we toe aan uh, het volgende punt. En dat is uh, punt zes. Als ik het uit mijn hoofd zeg, uh, vragen uh, in de chat. Dus ik zou zeggen, mensen brandlos. Ja, ik heb een vraag. Um, ik heb even gekeken in de store voor die wekkerradio. Want daar ben ik in principe wel in geïnteresseerd. Maar ik kan hem niet vinden. Ik heb bij Sleep Around gezocht bij Wekkerradio. Maar een, een naam met uh, een app met de naam Wekkerradio kan ik niet vinden. Je moet uh, uh, sleep around, moet je dus inderdaad intikken als twee woorden. En ik zal er nog even kijken of ik erachter kan komen welke ik nou gekozen heb. En uh, ik heb iets gezien bij tune in radio. Dat je daar ook zowel gewekt kan worden als dat je een uh, sleeptimer kan instellen. En ik moet zeggen dat ik tune in radio... Toch nog steeds uh, een van de toegankelijkste apps vind voor uh, de iPhone, omdat hij helemaal spraak uh, ondersteund is. Dat klopt, ik heb het zelf nog nooit uitgeprobeerd, maar ik weet dat TuneIn Radio een, een sleeptimer heeft en inderdaad ook uh, een wekfunctie. Nou, je hebt twee uh, versies en ik heb uh, zowel de pro versie als de gratis versie. En met je pro versie kun je zelfs nog uh, ook uh, spul opnemen. Er zit onderaan zelfs nog een uh, opnameknop zit erop voor uh, bepaalde, uh, voor, voor uitzendingen, als je zegt van nou ik vind het plaatje leuk of zo, nou dan neem je hem op en dan komt het uh, bij uh, meerdere functies in een lijstje met opnames te staan en dan kun je dat zo afspelen. Ja dat klopt, uh, Er is er al eens eerder over gegaan dat het dan erg jammer is dat je dit soort opnames niet kan uitvoeren via iTunes of een andere methode. En uh, ja, dat. Uh, nou, voor, voor, ik heb zelf gemerkt dat hij zelfs. Uh, en dat zal wat te maken hebben met het feit dat er ook gebufferd wordt. Dat als je. Nou, zeg, 10, 20 seconden. Als het nummer al speelt, begint op te nemen. Dat je zelfs het hele nummer nog krijgt. Inderdaad, is dat. Uh, heel handig. Uh, ik, uh, nou, ik voer het nu even te ver om te gaan zoeken. Als dit. Um, maar ik zal even kijken of ik kan vinden welke ik heb. En dan mail ik dat wel even. Um, maar je kan. Zoeken op sleep, Spatie around en dan moet het eigenlijk de eerste hit zijn die je ziet in, uh, in de App Store. Uh, nog meer mensen met vragen of Astrid nog met andere vragen? Ja, goedendag. Um, ik ben Hans uit België. En ik had een vraagje. Ik heb uh, sinds vorige week uh, een die, die uh, shopboard, is die ook voor de Belgische App Store? Ik zag net Daniel. Daniel, ik weet niet of jij er nog bent en of jij deze vragen even kan beantwoorden. Want ik, ik zou dat niet weten. Hij heeft het gebouw verlaten, hoor ik net. Ja, hij is van mij geschrokken, denk ik. Hij <lacht> is weg. Nou, dus uh, Hans, we moeten even uh, het antwoord schuldig blijven op, de, op jouw vraag. Ja, dan heb ik ook nog even een vraag. Ik uh, ben uh, eigenlijk heel druk met uh, navigatie bezig. En inderdaad, uh, uh, er waren een aantal dingen zoals uh, Captain voor uh, de iPhone is eigenlijk uh, uh, geen echte aanrader. Uh, en ik vraag me af uh, welke van de, de, dan heb je dus uh, alleen nog Napigon en uh, TomTom, uh, welke is, uh, uh, geeft de meeste informatie en... Uh, die ook zijstraten noemt als je er langs loopt. Dat was eigenlijk mijn vraag. Ja Paul, ik, ik weet dat Dirk dat van plan is. Dat wil hij, want we hadden het vorige week over uh, nog eens een keer een, een, een podcast helemaal gaan besteden. Of een vraaguur aan die hele navigatietoestand. Um, er staat op Blind Cooltech als ik het goed heb. Maar die is dan wel weer van eind vorig jaar. Een vergelijking tussen de drie apps die er toen waren... ...Navigon, TomTom en Captain. En uh, degene die daarmee ging lopen vond Navigon eigenlijk de beste informatie geven... ...maar ze geven volgens mij geen van drie uh, informatie over zijstraten. Um, de, word, de combinatie die nog wel wordt gebruikt is bijvoorbeeld Navigon... ...en daaronder liggend dan uh, Ariadne GPS... Um, we hebben nu BlindSquare. Daar, daar is uh, twee weken geleden uh, aardig wat aandacht aan besteed. En dat, dat, ik vind dat zelf een best een leuke app. En ik vind ook dat we daar ook, als we, zeker als we het over navigatie hebben, die ook beslist moeten meenemen. Die doet dat ook. Die geeft uh, uh, ook als je aan het lopen bent informatie over zijstraten en ook over van alles wat je tegenkomt. Um, maar er is... Van de grote jongens is er eigenlijk niemand die, zover ik weet, dat noemt, die zijstraten. Misschien met de nieuwe updates van TomTom, Tom, dat weet ik niet. Ik loop niet met TomTom. Tom. Maar ja, ik, de, de, je zou het eens kunnen proberen in, in, in samenhang met Ariadne GPS, want die kan dus op de achtergrond blijven draaien. Oké, okay, Daniel, ik zie dat jij er weer bent. Ik weet niet, heb jij de vraag gehoord over de, de, de app Shopboard in de Belgische store? Um, nee, ik heb, de, ik heb de vraag gehoord, maar... Uh... Ik weet niet, ik heb dat al een paar keer voor gehad. Als, ik, uh, als mijn vergroting niet opstaat zo en ik doe op, wat is het, command A, dan sluit ik alles af blijkbaar. Um, nee, um, nee ik, ken, ik, ik ken de app zelfs niet. Oké, okay, ja, het is natuurlijk zo dat uh, je ook echt een andere versie moet hebben. Want uh, als je ook al bij de Aldi kijkt in het Blind Market Forum, dan zie je dus... Uh, de, ...twee uh, lijsten altijd verschijnen... ...de Nederlandse lijst en de Belgische... ...al die lijst, dus... ...ik denk ook dat je echt... Um, um deze app puur voor de Nederlandse markt is. Ik had uh, nog even een andere vraag. Ik weet niet of dat uh, kan. Heel vaak uh, kijk ik op uh, uitzending gemist of gemist van de publieke omroep of uh, RTO gemist. Maar is er nou ook een SBS gemist voor Nederland? Ik zou dat niet weten. Ik, heb, uh, ik weet niet meer hoe die heette, een tijdje geleden iets gehoord van een andere app waarmee je allerlei gemiste dingen kon zien. Uh, maar SBS 6 gemist heb ik uh, nog niet gevonden... Je zou eens op de site van SBS6 kunnen kijken. En uh, ik neem aan dat als je deze vraag stelt... ...neem ik aan dat je ongetwijfeld al in de App Store hebt gezocht naar SBS6. Al vaak genoeg en daarna heb ik uh, dat van Daniel Hugen. SBS voor de Belgische markt. Maar ja, dan krijg je alleen maar zeg maar uh, de Belgische dingen niet. dat die niet goed zijn, maar uh, er zijn sommige programma's dat je denkt... ...van nou, die kan ik ook eventjes uh, als gemeester uitpikken. Waren niet dat ik uh, van de week tegen bij de nieuwe programma's dat die ook nog niet op uh, gemist van de publieke omroep staan... ...dat je echt naar de website moet www.uitzendinggemist.nl. Maar ja, dan is het weer wat lastiger zoeken dan in de app gemist. Ik uh, weet dat die SBS gemist is er wel. En, uh, dat heet SBS gemist. En die heb ik hier op de iPhone staan. Is die een beetje uh, toegankelijk... Uh... Want ik merk met RTL gemist dat je, zeker als je hem opent, een scherm krijgt waar je toch even, als ik het goed zeg, ergens moet dubbeltikken om hem verder te krijgen. Want het eerste scherm kom je niet zomaar doorheen. Hoe is dat met SBS6 gemist? Nou, hij heeft SBS gemist. Uh, niet SBS6 gemist. Hij heeft SBS gemist. Uh, dat is even, uh, uh, ze hebben hem net weer geüpdate. Uh, de vorige was goed toegankelijk, deze heb ik nog niet bekeken. Oké, okay, zijn er nog meer vragen? Want dan kunnen we, als die er niet meer zijn, gaan we door naar de leuke dingetjes, de weetjes en de grapjes en noem maar op. Ik wil nog eventjes een aanvulling geven op die RTL gemist. Als je RTL gemist uh, opent, dan moet je klikken linksbovenaan in het scherm Asmagnifix 2.1 en dan kom je bij de programmalijst uit. Ja, maar voordat ik die knop zag had ik uh, ook nog een ander scherm dat helemaal dood was. En dan moest je ook ergens op dubbel tikken. Maar deze onthouden we. Dankjewel Gunther. Um, kun je als je een mailtje stuurt vanaf je iPhone ook een leefbevestiging sturen? Zoals op de computer. Kun je dat ergens inschakelen? De grap is dat ik het op de iPhone wel gezien heb bij uh, wanneer je een uh, sms bericht stuurt. Of een, uh, uh, een ander soort bericht. Maar ik heb het niet gezien bij de instellingen van... Uh, ...van de e-mail. Volgens mij was er nog iemand die wilde iets weten... ...over de memo recorder van de, van de iPhone. Vergis ik me nou of heb ik dat goed onthouden? Ja, prima onthouden. Dat was Gunther. Uh, maar ik dacht dat ik zijn vraag al had beantwoord. Hij vroeg van... ...ja, hij, hij blijft er dan de, de, de iPhone, de voice-over blijft kletsen... ...terwijl ik dan naar de stopknop en zo zoek. Dat klopt, dat doet hij. Uh, dat doet ook als je... Uh, dat komt omdat het geluid van de voice-over over de speaker blijft klinken. Dan neemt hij dat dus inderdaad op. Uh, bij bijvoorbeeld programma's als List Recorder is dat niet zo. Omdat dan het geluid van de iPhone uh, overschakelt naar, uh, uh, naar het, zeg maar, het telefoongedeelte, Dus naar het gleufje aan de bovenkant. Maar inderdaad als je de memo uh, functie gebruikt of de dictafoon heet dat ding geloof ik. Dan, dan neemt hij ook datgene op wat de voice-over zegt. En wat is dan op het moment dat je de dictafoon opent? Dan krijg je uh, VU-min meter 20 dB. Is dat dan het geluid wat er op dat moment aanwezig is? Of kun je dat dan nog instellen? Nee, je kunt geen sterkte instellen. Die vuurmeter is gewoon echt een vuurmeter. Waarbij je dus kan zien hoe hard het geluid is dat... Wordt opgenomen, maar je kunt verder geen volume instellen. Het is puur een metertje en daar hebben wij verder helemaal niets aan. Maar je kan dat ding toch ook tegen je oor houden en dan gaat hij er gewoon ook op, uh, op telefoon luisterkijken, zeg maar? Nou, dat, volgens mij doet de memo-functie dat niet. Dat uh, heb ik zelf nog nooit uitgeprobeerd. Uh, het punt is dat je hem dan toch altijd weer plat moet houden om de knoppen te zoeken. Want als dat al zo zou zijn, dan uh, heeft die sensor in de gaten dat je hem bij je gezicht houdt. En dan schakelt die uh, touchscreen uit. Dus ja, ik denk dat je altijd blijft zitten met... Uh, um het feit dat je die knop hoort. Het is meestal wel zo dat als je, um, dat heb je bijvoorbeeld bij List Recorder ook, als je op de opnameknop hebt getikt en je gaat opnemen, dat de focus wel op de uh, stopopname of op de pauzeknop staat. Dus je hoeft dan niet meer naar de knop te zoeken, maar je kan gewoon dubbel tikken, zonder dat je eerst moe mo hoeft te schuiven. Oké, okay. dames en heren, dan gaan we nu naar de leuke dingen of minder leuke dingen. En ik begin lekker zelf. Um, er was vorige week sprake van iemand die had het over de, in het forum over de Instant Audio Recorder. Um, als zijnde een, een, een eventueel uh, leuke opname app. Ik heb hem gedownload en geprobeerd. en uh, Wat er gebeurt is dat bij de instellingen staat hij al zo ingesteld. Dat op het moment dat je hem dubbeltikt en hem opent. Hij gaat opnemen. En het vervelende van deze app is als hij gaat opnemen. Dan schakelt hij alle andere uh, dingen uit. Daar bedoel ik mee dat je dus uh, helemaal niets meer hoort als je over het scherm veegt. Dus de voice-over. De voice over gaat sowieso niet uit. Maar ja, de iPhone geeft verder helemaal geen geluid meer. Bij list recorder weet ik dat hij omschakelt naar. Uh, of als je de oortjes in hebt, gewoon naar de oortjes, want dan blijft hij dan op. Eh, als je dat niet hebt, dan schakelt hij de speaker uit en gaat hij naar het, uh, het telefoonoortje, zal ik maar zeggen, dus aan de bovenkant. Maar deze app hoor je helemaal niet en dat is een beetje lastig. Ik heb het in de instellingen heb ik het kunnen uitzetten. De instellingen vond ik in uh, de instellingen van de iPhone zelf. En uh, ja, het is natuurlijk weer een andere opname-app... en hij neemt ongetwijfeld goed op... maar hij heeft veel minder mogelijkheden dan ListRecorder heeft. Het voordeel is dus inderdaad... Uh, het enige voordeel wat ik er dan van inzie... is dat je op het moment dat je de app opent... hij meteen gaat opnemen als je dat zo instelt. Maar of je er dan nog uitkomt of wij er dan nog uitkomen... Komen, is wel een beetje de vraag. Ik weet niet of andere mensen deze app al geprobeerd hebben. Nee dus. Uh, daar heb ik er nog één... Lekker en wat egoïstisch voor mij. Ik doe ze meteen alle twee. Maar deze vind ik erg leuk. Ik gebruik de iPhone als wekker. En uh, ik heb me de meeste wekkers gewoon ook de snooze aangezet. Dat betekent dat als hij mij wekt... ik even op de iPhone uh, de spraak weer aanzet... en veeg naar de snoesknop en dubbel tik. En dan na tien uh, minuten uh, uh, hij weer gaat. Ik heb ontdekt dat dat niet hoeft op het moment dat de wekker afgaat. En je hebt voor deze wekker de snooze ingesteld hoef je alleen maar op de vergrendelknop van je iPhone te drukken... dan stopt de wekker, maar gaat lekker na 10 minuten weer af. En dat vind ik wel een stuk rustiger dan... Meteen de iPhone pakken en vegen en zo. Dan kan ik eigenlijk net zo goed meteen opstaan. Dan hoef ik niet te snoezen. Maar op deze manier. Ik vind dat in ieder geval heel erg plezierig. Maar waarom zet jij dan de spraak uit? Je kunt toch gewoon. Uh, op het moment dat de wekker afgaat. Uh, ben je er dan niet van gediend dat hij bijvoorbeeld. Uh, de, de spraak zegt: wekker 7 uur of zoiets? Nee, want ik zet gewoon een wekker op 7 uur. En dan wil ik alleen de wekker horen. Uh, de harp of welk geluid ik dan ook heb. En ik wil niet eerst nog eens. Uh, tadadam en dan. Uh, uh, uh, uh, Xander op volle sterkte, want die, die wekker gaat meteen op volle sterkte, van alles tegen me gaat lopen brullen. Dat vind ik niet echt plezierig wakker worden. Dus ik gooi s'avonds gewoon de spraak uit. Het mooie van de iPhone vind ik ook dat je meerdere wekkers kan instellen. Als je bijvoorbeeld uh, uh, door de week voor, uh, voor je werk opstaat en dan nog in het weekend wat later opstaat, dan kun je daar rustig een andere wekker voor instellen. En dat was eerder uh, op bijvoorbeeld een Nokia of wat dan ook. daar was dat niet. Daar kon je maar één wekker instellen. Ja, dat gold voor, dat is een beetje zijspoor, dat gold voor, uh, moet ik het goed zeggen, uh, Symbian uh, versie 2, S60. Daar was er een beetje maar één wekker, maar bij de, de, de, de nieuwere oude Nokia's, bijvoorbeeld de, de C5, en noem maar op, daar, daar kon dat al wel. Daar kon je ook meerdere wekkers uh, uh, invoegen. Er zijn trouwens volgens mij ook... Uh, uh, ...honderden verschillende soorten wekker-apps voor de iPhone... ...waarbij je uh, ook kunt instellen dat uh, het uh, weksignaal oplopend is... ...en ook het volume van het weksignaal, want dat kun je bij de iPhone niet instellen... ...dat hangt samen met het volume van het belsignaal. Oké, okay, nou dat waren mijn dingetjes. Heeft iemand anders nog iets leuks gevonden van de week? Ja, ik, <laughs> ik, uh, ik heb de uh, laatste tijd wat fysiotherapie nodig gehad. En ik heb wat oefeningen gekregen. Uh, en die oefeningen die moet ik elke keer tien keer doen. En uh, nou zag ik bij Daniel een simple repeat timer. En dat dingetje werkt fantastisch. Dat, dat is een dingetje dat kun je zo instellen. Dat je zegt van nou, ik wil dat hij tien keer herhaalt. Ik wil dat hij uh, elke keer na vier seconden de, het volgende geluidje geeft. Heeft, zodat je ongeveer, nou ja, of hoe, hoe lang je denkt die oefening duurt. Uh, en ik wil het één keer of ik wil het vijf, uh, ik wil het dan tien keer. En uh, dat, dat uh, werkt heel, heel, voor mij heel prettig. Ah, dat is leuk, maar het zal wel eerst even zoeken worden als je bijvoorbeeld een bepaalde oefening tien keer moet doen, hoe lang de oefening is. Want hij moet je natuurlijk niet gaan lopen opjagen. Dat had ik eerst wel, ik had hem eerst tekort gezet. En toen dacht ik, nou, ik heb wel uh, nou ja tig seconden nodig voor die en die oefening. Het is, het is iets voor mijn rug, dus ik moet iets met mijn schouders en zo. Ik heb ze nou op vier seconden gezet. Dan kan ik uh, per, uh, per zwaai en per draai en per huppelde pup... heb ik vier seconden de tijd. Maar dat kan je instellen, dat gaat heel gemakkelijk. Het, het was, ik heb het even moeten uitzoeken, maar het gaat heel goed. Het is dus heel goed toegankelijk. Dat is een leuke. Lotte heeft ook fysiotherapie. Ik weet niet. Uh... Of het voor haar iets is. Uh, hoe, hoe heette die app? Uh, hij heet Simple uh, Repeat Timer. En hij is gratis. Tenminste, toen ik hem ophaalde was hij gratis. Oké, okay, dankjewel voor de tip. Nog meer leuke tips? Nou, ik uh, gebruik eigenlijk om adressen te zoeken. Zoek en vind. Die app was toen ook gratis. Het is een beetje puzzelen hoe je eruit komt. Maar dan tik je bijvoorbeeld in... Uh, ik noem maar wat, Albert Heijn. En dan uh, Arnhem. En dan krijg je op een gegeven moment uh, de winkeliers die Albert Heijn uh, zijn met de straten en de adressen erbij. Krijg je dan uh, te zien. En dat vind ik een zeer makkelijke app. Zo hoef je ook niet meer uh, naar uh, 0908-008 te bellen. Oké, okay, zoek en vind de naam, kom maar bekend voor. Ik, ik, ik weet niet of die hier alles aan de orde is geweest, want er is inmiddels in deze. Zoveel dertigste uh, aflevering al zoveel aan de orde geweest. Maar de naam komt mij in ieder geval bekend voor. Dankjewel, Gunther. Uh, nog meer leuke dingen. Even een vraagje. Het ging net over die wekker. Is dat de wekker van de iPhone? Ja, dat is de wekker van de iPhone. Uh, heb je die alles gebruikt? Ja, volgens mij wel. Maar ik vind het. Ik, ik vond het. Uh, die, uh, ik zag bij, toen ik zocht naar die wekkerradio, zag ik ook Radioplein. Ik weet niet of iemand dat iets zegt. Ik, ik heb hem wel, maar ik weet, ik weet er eigenlijk niet zo genoeg van. Maar bij Sleep Around en zo kan ik allemaal die wekkenradio niet vinden. Dus ik ben eigenlijk wel hartstikke benieuwd. Oké, okay, nou ik we gaan nu even afsluiten. We blijven even hangen. Um, eenmaal, andermaal? Nog meer? Oké, okay, verkocht. Goed, mensen. Uh, dan wou ik jullie weer heel hartelijk danken voor jullie aanwezigheid en voor al jullie inbreng. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk om dit te doen. Um, ik zou zeggen ik, uh, vanaf deze plek in een nog mooie Lelystad uh, een heel prettig weekend en hopelijk allemaal tot volgende week. Mm -hmm. Move my